Huiseigenaren maken veel minder bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun woning dan in voorgaande jaren. Volgens enkele grote gemeenten gaat het om een vermindering van 10 tot 35 procent in vergelijking met 2014. Veel mensen vinden de WOZ-waarde van hun woning meevallen. Bij veel huizen is de waarde gedaald en de woningprijs gestegen omdat de WOZ wordt vastgesteld op de waarde van begin 2014.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 In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam voor het het meer 2 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht voor Vianen 8 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A27 gorkem almere bij Beeldhoven 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu zangsport op zaterdag. Ja, een hele tijd geleden draaiden we deze plaat helemaal grijs, hè? Fuck. Klopt. Nou, weer een tijdje niet gedraaid, dus vandaar wel weer eens leuk om te draaien... Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Je de Jimmy Mac van Phil Collins. En welkom bij het derde en laatste uur van dit programma... ...met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst luisteraars de vaste items, zoals u van ons gewend bent. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Guardian. Het gedicht van de week, oh luisteraars, het is weer een tranentrekker van het eerste uur. Het, de titel vermoedt iets anders, maar het gaat de hele andere kant op. En de titel van het gedicht van de week om kwart voor vijf is ditmaal hou Me Vast. Verder uh, hebben we wellicht in het laatste half uur... een update over de Volvo Ocean Race... want de vijfde etappe is van start gegaan. En uh, er zijn al de nodige problemen... Uh, reizen aan de horizon... en dan heb ik het met name over ijsbergen. En, uh, maar de hoofdmoot het eerste half uur... zal zijn het interview met Marcel Arens. En dan heeft het alles te maken... met zes dagen fietsen door zuidelijk Kenia. 400 kilometer door spectaculair landschap. Fietsen voor Amref Flying Doctors. In de buurt van het Nationaal Park Amboseli. Indrukwekkende Kilimanjaro en bezoek aan andere projecten En dat gaat allemaal uh, gebeuren van 10 tot en met 17 oktober dit jaar. En de Zandvoorter Marcel Arends gaat daaraan meedoen. Na de volgende plaat meer. ZFM al 25 jaar in Zandvoort. Dit, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verstert Prison... On Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. Al 25 jaar ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. 25 jaar ZFM, wat een feest hè, dit jaar. Jawel, nog heel veel lekkere muziek onderweg vanmiddag... bij deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. In een van die leuke plaatjes van alweer een paar maanden geleden... maar gaat nooit vervelen, is deze van Echo Smits en de Cool Kids. In a straight line It's not really her style de single van Echo Smit en de Koek Is. 11 over vier geworden, de zaterdagmiddag van CFM. En vanmiddag de gast tussen 4 en 5, Marcel Arens. Wil je even live kijken in de studio? Heel snel kan dat toch Via www.zfm-live.nl En dan smijt Marcel wel even, toch Marcel? Tuurlijk. Ja, zo. Dat, dat bedoelden we. Marcel Arens, hij is inmiddels aangeschoven, plekje gewisseld met Abidjan. Ja, en ik sta, ik, niet gauw, ik sta niet gauw mijn plek af. Nee, van, maar voor maar, deze beste meneer wel. Voor Marcel wel. Ik zei het al aan het begin van dit programma, van dit uur. Van, uh, we gaan praten over nou, de Kenia Classics, die verreden wordt van 10 tot en met 17 oktober. En dan hebben we hebben het inderdaad over Kenia. Het is zes dagen fietsen door Kenia, 400 kilometer door spectaculair landschap. En uh, fietsen voor het goede doel AMREF Flying Doctors. Uiteraard langs de Kilimanjaro. En met name ook het bezoek van AMREF projecten. Maar voordat ik daarover gaat praten, Marcel, allereerst welkom in de studio. Dankjewel. Wie is Marcel Arends? Wie is Marcel Arends? Ik ben inwoner van Zandvoort. En uh, een sportieve man. Ja, wij, wij, Rob ik, kennen je voornamelijk van het uh, kitesurfen. Klopt. En uh, daarnaast, uh, ja, je, je loopt ook hard en je doet van alles. Uh, dit project, Kenia Classics 2015, hoe kom je erop? Drieënhalf uh, jaar geleden zijn we voor het eerst collega's van mij meegefietst met de Kenia Classic. Um, en ik vond het toen al heel. de verhalen waar ze mee terugkwamen, wat ze gezien hadden, wat ze gedaan hadden, wat het opgeleverd had voor een gedoe. Daar werd ik zo enthousiast van, dat ik uiteindelijk ook mee had gewild... om me in te zetten voor Kenia Classic. Ja. Uh, maar ja, je, je, het kost wel tijd. Je, je commenteert je wel aan 5000 euro sponsgeld ophalen. Uh, kom ik zo nog even terug. Het is echt wel een spannend ding, dus daar twijfel je wel heel even over. Ja. En dit jaar kwam het weer aan de orde en dacht ik van, ja, ik, ik ga gewoon meedoen. Uh. Fiets jij al veel? Of, uh, nou, ik ben ben je, je al in training misschien? Nou, ik mountainbiker regelmatig. Ik begon inderdaad met kitesurfen heb ik heel veel gedaan. En als het niet waait, dan wil ik ook graag wat doen. Ja, want en... een, nogmaals, maar kitesurfen, windkracht 2, 3, dat is niks voor jou. Nee, nee, nee. Het begint echt vanaf 5, 6. 5, 6. 7, 8, 8 wordt het echt leuk. Geef even aan wat voor sportman je bent. Goed, terug naar het mountainbiken. Het, dus dat, dat ben ik gaan doen als het niet waait. Uh, en inmiddels vind ik dat bijna net zo leuk als kitesurfen. Uh, neem niet weg dat de Kenia Classic alsnog een al uitdaging is. 400 kilometer door de hitte, 3.500 hoogtemeters, daar moet ik wel wat voor trainen. Wat extra trainen, laat ik het wel zeggen. Ja, want uh, bedoel, het is een kleine 400 kilometer verdeeld over 7 dagen of 6 dagen, zes 6, 6 ja, dagen. 6 6 dagen, dagen fietsen. Dus uh, dan, dan, dan zit je dus uh, gauw op uh, behoorlijke dagetappes. Of varieert, er, varieert dat ook nog? Ja, die variëren. Het varieert eigenlijk... Uh, volgens mij de eerste etappe is iets van 25 kilometer. En er zitten twee etappes tussen van 80, 85 kilometer. Uh, de laatste is volgens mij 60. En er zit nog eentje van 40 of 50 tussen. En uh, uh, er is een speciale website, noem die maar vast even, dan kunnen de luisteraars het even opschrijven. Want het ja. is helemaal te volgen, hè, die hele, hele trip. Ja, alles is te volgen. En op het moment dat we aan het fietsen zijn, is dat live te volgen. Volgens mij worden de filmpjes en zo gepost. En uh, het is te volgen. Uh, ik heb mijn eigen, eigen onderdeel op de site, dat is www.keniaclassic.com. marcel arends Dat verstond ik niet. Verstond jou niet niet, Rot? Nee nee nee, nee, nee, nee. Dat nee. verstonden we niet. Dan mag je ik ik nog een keer ga herhalen. Ga ik het gewoon herhalen. Ik... herhalen. <laughs> www.keniaclassic.com. marcel arends Goed, uh, ik heb daarop gekeken. En uh, je, je zei het al in het begin van het interview: uh, 5000 euro. Dat, is, uh, dat heb je nodig. En die 5000 euro is in principe bedoeld voor AMREF? Ja, die gaat volledig naar AMREF. Maar jij moet er ook heen, je moet, uh, je moet je, je, de motorbike moet mee, uh, je, je gear, je uitrusting ja. moet mee. Ja, dat, doe je allemaal, dat betaal je allemaal zelf. Dat betaal ik zelf. Uh, ik werk voor de rij, we doen mee met een team van de rij. Op het moment dat ik dat sponsorgeld heb. Met z'n allen als we dat bij elkaar krijgen, want iedereen heeft zich gecommitteerd aan 5000 euro. Maar ieder, ieder persoon aan zich? Ieder persoon aan zich. En het team dus, bestaat uit hoeveel man? Uh, nu uit 9 mensen. Dus 9 keer 5 is? Ja, we hebben nu een doel gezet van 50.000 euro. Oké. Okay. Dus dat is wel een, een fixed bedrag. Maar daar kun je ook, daar ook echt heel veel dingen mee doen. Als mensen nou eens antwoord zeggen van... Oh, geweldig initiatief, uh, we, we willen uh, Marcel steunen. Hoe kunnen ze dat dan doen? Ja, dat, dat kan via de website. Via de website? Ja, kun ja. je online doneren. Uh, dus dan gaat het ook rechtstreeks uh, uh, naar Kenia Classic. Maar uh, als je uh, een leuke klus voor me hebt... en je zegt van nou, daarvoor wil, in ruil daarvoor wil ik een donatie geven... Ja. is dat ook geen probleem. Ik ga binnenkort een keuken inbouwen. Met, ja. uh, met de Keukenmontage En in ruil daarvoor uh, wordt er een donatie over gemaakt naar Ambrecht. En ik heb begrepen dat je een uh, gastkok uh, gaat fungeren. Ja, ja, ik heb uh, met het wapen in Zandvoort gesproken. En uh, ik mag van, van, uh, van Brie en Rob de, uh, de keuken gebruiken om daar te koken. En uiteindelijk moeten we kijken... Uh, uh, probeer ik de, de ingrediënten te laten sponsoren ook. Dus ik ben ook op zoek naar sponsors die ingrediënten willen sponsoren. En dan gaat de volledige opbrengst van het diner... gaat dan naar... Uh, uh, naar de Kenya Classic, naar andere Flying als er nou uh, uh, uh, ondernemers of particulieren zijn die zeggen van... nou, ik heb nog een, een evenement wat, waar ik Marcel graag bij zou willen hebben... Mo gaat het ook via de website of gaat het dan via je privé-e-mailadres? Of... Ja, mag ook via mijn privé-e-mailadres. Privé en uh, ik zou niet weten wat je privé-e-mailadres was. Dat is uh, marcel71arends.gmail.com Mag ik nog een keer herhalen? Dat is uh, marcel71arends.gmail.com uh, maar het klimaat in Kenia is aanmerkelijk anders dan hier in Nederland. Ja. En wellicht, uh, welke, welke, welke, welk seizoen zit je dan in oktober? Ja, dat is volgens mij wel het warm, behoorlijk pittig warme seizoen. In ieder geval niet in de regen. Nee, maar het lijkt me ook qua hoogteniveau, daar zitten natuurlijk verschillen in. En uh, dan moet je wel tegen de hitte kunnen. Ja. En dat moet je nog oefenen, denk ik. Ja, dat kan ik namelijk niet. Ik functioneer niet in hitte. Ik heb een prima conditie, ja. En ik functioneer niet in hitte. Uh, maar goed, ik ga deze zomer naar Spanje op vakantie... en dan gaat de fiets mee en dan ga ik uh, gewoon met 30, 35 graden fietsen. Je zei, uh, team van De Rai, uh, doet De Rai uh, he, doet die ook nog een duit in het zakje... Um, zijn het allemaal rijmedewerkers? Nee. Ja, het team zijn okay. echt rijmedewerkers. Uh, uh, en uh, de, de, de, de, wat, wat de rij doet voor ons op het moment dat wij het geld binnenhalen... Ja. dan dragen ze bij aan onze reiskosten. Goed, ik stel voor Rob dat we even een plaatje draaien... en dan gaan we even praten over Amref. Is goed. Goed idee? Ja. En uh, gaan, we de, gaan we de plaat draaien? Nee, die gaan we zo meteen oh. aan het eind draaien. Okay. Als je het goed vindt. Als jullie het goed vinden. Blijf ja, luisteren. Ja, en ja helemaal kijk. goed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 we weten een beetje wat hem uh, begeleiden tijdens uh, deze plaats. Nou, van Karin hebben we begrepen, Marcel, dat het allemaal uh, oppie-toppie gaat. Dus, uh, Luisteraars, Karin is de partner <laughs> van uh, Marcel. Ga, voor, ga vooral zo door. Dat even voor intiemie. <laughs> ja. We hebben trouwens uh, zojuist het uh, einde gehad van uh, de wedstrijd van de Veteranen 1... vandaag tegen Overbos. Eindstand van die wedstrijd, 3 tegen 2. Dus een mooie winst voor de Veteranen 1. Van harte gefeliciteerd daarmee. Goed, terug naar Marcel. Terug naar het avontuur uh, de Kenia Classics van 10 tot en met 17 oktober. Een fietstocht over uh, uh, uh, zes dagen en een kleine 400 kilometer voor het goede doel Amref Flying Doctors. Wat kan je ons vertellen over Flying Doctors? Uh, flying do Amref Flying Doctors is eigenlijk de, uh, een de, het onderdeel in Nederland. Het um, is dus ook de oorsprong van Amref Flying Doctors is 50 jaar geleden dat een, een arts gezegd heeft van als de patiënt er niet uh, naar de arts kan dan moet de arts naar de patiënt toe en die is gewoon in zijn vliegtuig gaan zitten en is naar de patiënt toe gevlogen. Daar is het eigenlijk ontstaan. Um, en de organisatie bestaat eigenlijk uit 97% echt uit Afrikanen. En zit ook in Afrika, dus niet alleen in Kenia, maar ook in andere Afrikaanse dus, dus landen. zijn geen Nederlanders, het dus zijn gewoon Afrikanen Kenianen ja. die Kenianen helpen. Ja, en ook andere, ook, ze zitten ook in Zuid-Afrika en ze zitten in uh, Tanzania, volgens mij Somalië. Dus echt in heel veel Afrikaanse landen. En ze, hebben, ze krijgen heel veel ondersteuning van met name uit Europese landen en Noord-Amerikaanse landen. Dat zijn zeg maar de internationale ondersteuners. En die, eh, zoals AMREF Flying Doctors in Nederland, die organiseert dan weer de Kenia Classic. Om weer op die manier een project eh, te organiseren wat ten goede komt van de, van eigenlijk de gezondheidszorg in Afrika. Uh, je zei, ik zit in een team van de Rai. Dat zijn ja. acht man. Ja, in uh, totaal mee. Ook, ook, de, ook vrouwen, fietsen ook mee. Ja, ja. En hoeveel teams zijn er in totaal die eraan deelnemen? Uh, ja, in totaal zijn er tot nu toe 66 deelnemers. Ja. En daar zitten ook, sommigen doen individueel mee. Want dat kan ook gewoon. Je kunt je gewoon individueel ook inschrijven en meedoen. Uh, en er zit ook een aantal teams bij. En volgens mij is het maximaal aantal deelnemers wat mogelijk is om mee te gaan, is 80. Dus er zijn nog een aantal plekken over. Maar voor de rekenwonders die nu zitten te luisteren, zeker te kijken. Praat je over heel veel geld. Als, als, als iedereen zijn doelstelling van die 5.000 euro haalt, ja. dan praat je over een enorm bedrag. Ja. En wat gaat er met het geld gebeuren? Ja, wat, wat zij doen, wat de AMREF die, die heeft eigenlijk gezegd van alle Afrikanen moeten gewoon toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Dat wil zeggen, ze zeggen, ze leiden artsen op, ze, uh, uh, ze begeleiden. Uh, uh, uh, moeders en jonge, en jonge kinderen, dat is hun, hoofd, hun hoofddoel eigenlijk, want ze zeggen van op het moment dat die, die het goed hebben dan is dat gewoon goed voor het land ja. uh, ze helpen tegen bestrijding van malaria ze zorgen voor schoon water uh, voor, voor uh, seksuele voorlichting, uh, bestrijding van aids, ze dus eigenlijk, eigenlijk Allerlei, allerlei doelen. totaal pak pakket. Ja. Je gaat die projecten ook tijdens die tocht bezoeken. Ja. Uh, heb je, heb je, weet je toevallig al een paar projecten waar je bij langs gaat? Nou, ik weet dat we zo langs een school of een opleiding gaan. Uh, we gaan langs van watervoorzieningen. Uh, Waterpompen, ja, dat noem ook maar op. Ja. Goed, dus zes dagen. Vrij, een enorm groot bedrag. Er zijn eigenlijk twee trajecten. Hè, je, staat nu aan, je, je, gaat nu, je treedt nu naar buiten. Je bent al aan het, aan het oefenen. Het zijn eigenlijk twee trajecten. Het is het voortraject. Het, dus, dat is dus, dus eh, proberen om uh, via groundfunding... Ik, dat woord, ik krijg het nauwelijks uit mijn keel. Maar het is goed bedoeld in ieder geval. Maar dat uh, mensen jou kunnen sponsoren... Ja. tot een bedrag van minimaal 5.000. Ik heb ook gezien dat er, dat er al mensen boven de mederen... Ja, ja, ja, daar zit geen limiet aan. Zit, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Heel verstandig. <laughs> ik ga ook verder hoor, als ik er op 5.000 zit. Ja. Gewoon. <laughs> Je gaat gewoon door. Maar even terug op die trajecten. Je, gaat nu, uh, je stelt je nu in principe beschikbaar voor een aantal. Uh, ja, op, op korte termijn. en dat is met name natuurlijk voor de Zandvoorters en de Zandvoortse ondernemers interessant. dat je jezelf uh, ja, ja, als, als gastkok uh, opwerpt. of de keuken inbouwt ja. of wat dan ook. om daar sponsorgelden mee te creëren. Dat traject uh, lijkt, lijkt mij, maar corrigeer me als ik ongelijk heb. dan lijkt het makkelijkst om dat via jouw privé-e-mail te doen. Ja. En ik ben hem alweer vergeten, dus zou je nog oh. even willen herhalen? Ja, dat is Marcel71arends.gmail.com. En uh, straks uh, hè, van 10 tot 17 oktober de Grote Reis, dan kunnen we je ook volgen. Die website is ook al actief. En hoe, hoe heet die ook alweer? Dat is www.keniaclassic.com. Marcel-arends. Zullen we één ding afspreken, Marcel... dat in, in, in de aanloop naar uh, oktober... Je mag, wel op, je mag van CFM op vakantie, hoor. Dat is geen probleem. Maar dat je ons af en toe even op de hoogte houdt... van de voortgang van, uh, van je, je groundfunding. Ja, graag. En, en je kunt mij sowieso ook volgen via die website. Ja, ja. Uh, daar hou ik een blog bij. Dus uh, daar staat nu ook op dat ik hier zit. Dus dat is leuk. Ook vandaar dat de zaak overbelast is. Ja, precies. Dan <lacht> <do, do>, <lacht> Dank dankjewel. je wel. Dank je wel. Heel goed, <lacht> In dit stadium, Marcel. Maar, ook, wellicht dat, maar daar hebben we straks nog wel even over... tijdens ons werkoverleg om vijf uur... Uh, dat we je tijdens de tocht kunnen gaan volgen? Ja. Kun je hoe het tijdsverschil zit met Kenia. Nee, volgens mij met Kenia, je gaat naar het zuiden toe, dus het tijdsverschil kan nooit groot zijn. Alleen ik weet niet in hoeverre ik, uh, bereik, maar ik bereik. bereik heb. Ja, uh, ja maar dat is wel nodig. Uiteindelijk moet er wel ergens communicatie mogelijk kunnen zijn. Ja. Dus, uh, maar dat zoeken we nog wel uit. Goed. En, en ik kom graag nog een keer terug ja. hier om de vordering... Je bent van harte welkom om de voortgang met ons te bespreken. Zo. en we, Wie weet dat we je live vanuit Kenia in de uitzending kunnen halen. Dat zou te gek zijn. De, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Uh, in dit stadium, de basis is er. Je bent naar, ermee naar buiten getreden. Uh, ben ik iets vergeten? Nee, nee. Ik wil alleen de, de, de donaties die ik al heb gekregen, wil ik iedereen echt voor bedanken. Want ik, ben, ik heb me pas een week geleden ingeschreven en ik krijg zoveel gave reacties. Dat ik zoveel energie ervan krijg dat ik echt gewoon er helemaal voor ga. En iedereen die nu al gedoneerd heeft onwijs bedankt. We gaan je nog net niet over de Kilimanjaro duwen. <lacht> en ik zou toch echt een beetje moeten fietsen. Bedankt voor je komst en hou ons op de hoogte. Hartelijk dank. ik mocht. Dan. Uh, geweldig, Marcel. Mooie initiatief. Geweldig initiatief. Zo is het nou. Ja, dan gaan we even naar Kenia. Hè, om alvast een klein beetje in de stemming te komen, Marcel. De nummer 1 in Kenia op dit moment. Hè. We gaan hem draaien. De Safari Soundband en Jumbo Buana. Daar komt hij aan. Hè. Kom je alvast in de stemming. We doen even lekker mee in de studio van CFM. Jambo. De single Jumbo Abuana, De safari soundband hoorde je bij CFM. Het is half vijf geworden. Zo gaan doen het dier van de week. Het dier van de week luistert naar de naam Guardian. Guardian is, gev is gevonden en zijn eigenaar is in geen velden of wegen te bekennen. Hij kwam in een zeer slechte conditie in het asiel terecht. Inmiddels is hij meer dan 10 kilo aangekomen en is hij helemaal hersteld. Guardian houdt van knuffelen met iedereen die hij, die hij tegenkomt. Het is een grote, vriendelijke reus met een hart van goud. Toch is het niet echt een hond die geschikt is voor een gezin in een rijtjeshuis. Hij heeft veel ruimte nodig. Met uitlaten gaat hij volledig zijn eigen gang en komt hij wel eens langs als het hem uitkomt. Als hij aan de lijn is, kan hij uitvallen naar andere reuien. Dat is iets om rekening mee te houden, want hij is berensterk. Op straat lopen kan daarom lastig zijn. Hij is even geplaatst geweest bij een nieuwe baas... maar is helaas teruggekomen omdat hij te sterk was tijdens het wandelen. Guardian zoekt een baas met ervaring en tijd en ruimte om het huis heen... zodat hij veel naar buiten kan, maar waar hij ook gewoon huishond mag zijn.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 571-3888. Of kijk ook even op, op internet www.dierenhuiskennemerland.nl Want natuurlijk, ook voor Guardian daar vinden we een goed thuis. Tot zover het dier van de week. En van het dier van de week gaan we weer even naar het voetbal. Want de veteranen 1 die hebben vandaag gewonnen van Overbos. 3 tegen 2. En ik weet inmiddels ook de eindstand van die andere wedstrijd. Van het van van team 1. Oh. Sanford 1 vandaag tegen Buitenveldert. Helaas verloren met 2-1. En dat betekent dat Buitenveldert de tweede plek heeft overgenomen... van SV Sanford 1. Met dank aan Joop van Nes voor deze informatie. Het is 1 minuut overal, half vijf nog een klein half uurtje te gaan... met onder meer het mooie gedicht van de dag. En heel veel lekkere muziek natuurlijk nog. Half uur moeten we wel wat plaat in kunnen draaien hoor. Waaronder deze van Survivor en The Burning Hearts... 20 jaar.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 ja ja de ja, laatste mochten we niet meenemen van die plaats Nee, hey, ja, Marcel was, was net op de radio. Ontplof je telefoon al een beetje, Marcel, of niet? Ja, ik krijg aardig wat appjes. Ja, uh, toch wel, hè? Ja, ja, leuk. Vertel eens over het, uh, het wapen. Daar uh, had je een reactie op. Ja, ja, ik kreeg al een appje van iemand. Binnenkort gaan we dus in het wapen eten. Heel uh, goed. Dat gaan we doen. De datum volgt nog. Ja, die is nog niet bekend. Laat je het ons even weten wanneer uh, dat is. Uiteraard. Uiteraard. Want ik weet niet hoeveel convers daar uh, uitgeserveerd kunnen worden op één avond. Misschien moet je wel ja, splitsen in twee uh, Twee Ja, dan gaan we dichter bij elkaar zitten. Dat komt nou, hou, hou ons op de hoogte. Ga ik doen. Oké. Okay. Nou, van een, een fietstocht dwars door Kenia naar de Volvo Ocean Race... Ja, natuurlijk. Slecht. Kleine stap natuurlijk. Team Brunel. Ja, team Brunel, ja. Want uh, onlangs is de zwaarste etappe van start gegaan. Ongeveer 67 uur later dan de bedoeling was... zijn de zes overgebleven deelnemers uh, afgelopen dinsdag in Auckland... begonnen aan de vijfde etappe van de Volvo Ocean Race. Door de cycloon Pam moesten de teams bijna drie dagen langer geduld hebben... voordat ze de ruime sop konden kiezen... voor een tocht over ruim 6000 zeemijl over de zuidelijke oceaan naar de Braziliaanse havenstad Itaya. In lichte omstandigheden ging het Dongfeng Raceteam... dat met Abu Dhabi Ocean Racing aan de leiding gaat... Als eerste jacht de haven van, van Auckland uit voor de zwaarste etappe van de zeilrace om de wereld. En inmiddels kan ik u mededelen dat de, de boot van Brunel op kop ligt. Maar het volgende uh, uh, gevaar ligt al uh, in zee. Want een, een kilometer brede ijsberg in de zuidelijke oceaan heeft de organisatoren van de Volvo Ocean Race doen besluiten de route van de vijfde etappe enigszins aan te passen. De zes boten waren vanwege nogmaals de cycloon Pam al met een vertraging van drie dagen vertrokken uit Auckland voor de lange tocht naar Brazilië. Braziliaanse Italia. De ijsberg drijft precies op de te volgende route... waardoor de boten een veiligere koers moeten kiezen. Team Brunel met schipper Bouwe-Bekking gaat voorlopig aan kop... in de zeilwedstrijd, die elf havens aandoet... verdeeld over alle continenten. De negen maanden durende evenement dat om de drie jaar wordt gehouden... eindigt op 27 juni in het Zweedse Götenburg. Maar voordat ze daar aankomen, hebben ze nog een pitstop in Den Haag. In Den Haag? Scheveningen. Hey, wat leuk, ga je erheen? Dus als het enigszins kan wel. En zelfs met een, een heel misschien met de boot. Hey, Albert-Jan, uh, ik ben blij dat jij er ook uh, de vaart in uh, blijft houden. Want uh, zo dadelijk het gedicht van de dag bij CFM. Dude. Van Fox Stevenson, Your Sweets, Zodapop. Nou, het is inmiddels kwart voor vijf geworden. Tijd voor het uh, gedicht van de dag en het is weer een mooi hoor. Luister naar het gedicht Hou Me Vast. Met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen, maar mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Ik voel me verloren als ik jou moet verliezen En ik blijf van je dromen Want ik kan je nog steeds niet missen Door wind, door regen, dwars door alles heen Door de storm, al zit me alles tegen Dankzij jou ben ik nu alleen Ik voel je nog naast me als ik s'nachts op straat wil vergeten in mijn ogen staat geschreven en ik wil me verliezen in de roest van een winnaar en ik zou willen schreeuwen maar het enige wat ik nu nog kan is dichten door een zee van afstand door een muur van leegte door een land van stilte door mijn hele le leven door de wind geef mij maar de laatste ronde ik heb het wel gezien hier voor vandaag ik ken hier iedereen in deze bekende kroeg. En ik zie aan iedereen hoe ik zelf ben vastgeroest. Dus geef mij maar de laatste ronde. Ik wil vannacht niet weten waar ik woon. Ik ben bang voor het donker. Ik ben bang om te gaan slapen. Want ik heb al jarenlang dezelfde droom. Ik heb de sleutels van mijn huis in zee gegooid. Geen hond die op mij wacht... Dus waar moet ik heen? Nog de laatste ronde betalen. Dan naar huis. Verder balen. Hij is weer gevoelig. Het gedicht van de dag. Albert-Jan. Ja, hè? Ja. Maar ik ga hem nog erger maken was ik al met, bang voor. Met deze plaats. Hier is alles geprobeerd van het goede doel. And you're standing still het goede doel en alles geprobeerd we gaan op naar het nieuws en weer van vijf uur en we hebben nog twee platen te gaan waaronder deze van Ten Sharp hier is You It's alright with me As long as you I'll by my side Talk Or just say nothing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 I try. was de Nederlandse band Ten Sharp. Dat zingen we uit 1991. You, een van uh, hun grootste hits. Ja, dat, uh, dat was hem alweer, uh, Albert-Jan. Het zit er alweer op. Het is, zo gezegd... Voorbij gevlogen. Het is voorbij gevlogen. Marcel. Mede dank mijn... Marcel. Ja, dan, dan, Dankjewel dank Marcel. Dankjewel, dank ja. dank Jij zit nu ja. je fanmail bij te werken. Ja, nog steeds, ja, ja. Ja, hè? Nog steeds de hele druk de hele bezig. Hij zit op een andere planeet. Ja, hij krijgt <laughs> helemaal een rood voor van het werken. Het <laughs> wordt tijd voor de vergadering. Ja, ja. dat denk ik ook. <laughs> goed idee gaan we doen. Gaan we doen. En uh, morgen zit uh, Andor er trouwens. Ja, dan hebben wij weer een vrije dag. Hebben wij een vrije dag? Helemaal goed. En dan zijn we de volgende week weer. En als het allemaal mee zit, dan zitten we op locatie. Dan zijn we live in ja, de Halterstraat. Dus de Zandvoort 30. De Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, luisteraars, volgende week zaterdag van 2 tot 5. Als het allemaal lukt van 2 tot 5 live in de Halterstraat. Kunt u ons ook live bewonderen. Zo is dat. <laughs> en graag tot uh, dan. een hele fijne weekend nog verder. Fijne avond. fijne uh, dag morgen nog. En uh, ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dag. Doei doei.